Uur. Dit is Maud Schreurs met het nws journaal De Iraakse man die wordt verdacht van de moord op het 14-jarige Duitse meisje Susanna is onderweg naar Duitsland. Hij komt waarschijnlijk vanavond aan in Frankfurt, melden verschillende media. De 20-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker was gevlucht naar Irak. Daar werd hij gisteren opgepakt. Het meisje was al twee weken spoorloos. Haar lichaam werd deze week gevonden langs een spoorlijn in Wiesbaden. De ChristenUnie vraagt andere partijen in het kabinet werk te maken van het verkleinen van de sociale tegenstellingen in Nederland. Partijleider Segers deed die oproep op het partijcongres. Hij maakt zich zorgen over de groeiende groep mensen die steeds harder moet werken, maar niet per se rijker wordt. De ChristenUnie stemt daarom niet in met het plan van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff om de bijstand te verlagen. De topman van filmbedrijf Disney stapt op wegens ongewenst gedrag. John Lasseter zou werknemers hebben omhelst zonder dat ze dat wilden... en ook op andere manieren grenzen hebben overschreden. Lasseter was medeoprichter van animatiestudio Pixar... waar filmhits werden gemaakt als Toy Story, Cars en Frozen. In de MeToo-discussie werden eerder al filmgrootheden... als Harvey Weinstein en Kevin Spacey beschuldigd... van grensoverschrijdend gedrag. En bij een ongeluk met een tractor met aanhanger Berg en Bergen ter terbleit in Limburg zijn twee mensen gewond geraakt. Vanmorgen vroeg reed de trekker tegen een vluchtheuvel, sloeg om en kwam tegen de gevel van een rijtje huizen terecht. De bestuurder en andere inzittende raakten gewond. De gevel is zwaar beschadigd. De aanhanger van de tractor was geladen met water. Het weer van tijd tot tijd zon, maar in het oosten kan een regen- of onweersbui vallen. Maxima tussen 25 en 28 graden. Morgen zo goed als droog en meer zon, dan wordt het een graad of 24. Na het weekend minder warm. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig.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 En als je momenteel meekijkt op de webcams in de studio van CFM Software, www.zfm-live.nl, dan uh, kijk je live mee op de schermen die ik voor mij heb. En dan zie je daar ook de Porsche Racing Days, want die zijn in volle gang op het circuit op dit moment. Fantastische races die daar uh, plaatsvinden. Dus het rechte beeld, wat je ziet dus op de webcam, dat, uh, dat is de Porsche Racing Days op het circuit. Het is even na drie uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur twee alweer. De tijd vliegt voorbij en wat gaan we in uur twee allemaal doen Albert-Jan? Nou allereerst even uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Uh, ik heb even een update over uh, de uh, play-off wedstrijd tussen Zandvoort en Leeuwenberg. Dat zijn de halve finales die vandaag gespeeld worden. Uh, morgen dan de finales. Uh, we verlieten nu bij een 2-0 voorsprong uh, voor uh, Zandvoort. Want beide dames, zowel Kirine als Danielle. Uh, he, hebben hun singles gewonnen. Dus de tussenstand dan volledig is 2 tegen 0. Uh, momenteel spelen de Heren singles. En dan heb ik het over Scott en Yannick. Uh, Scott Griekspoor speelt tegen Jeroen Van Este. En uh, even kijken, dan moet ik even kijken. Uh, Scott heeft de eerste set uh, verloren met uh, 4 tegen 6. En Yannick, uh, uh, even kijken. Yannick, uh, even kijken. Die uh, staat uh, met 3. 2 voor in de tweede set... en heeft de eerste set verloren. Dus de heren moeten het echt nog even aan de bak. Want uh, als ze nou één punt erbij hebben... dan hebben ze in ieder geval een 3-0 eh, voorsprong... en dan zou het gelijk worden. Uh, maar het, uh, zoals het er nu uitziet... Uh, en het zou zo doorgaan... dan uh, komt uh, Leeuwenborg-Berg weer langs zij. 2 tegen 2. We houden u op de hoogte. Oké, okay, en verder gaan we nog doen? Oh, uiteraard de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Zandvoort nieuws in het kort... We hebben een, uh, natuurlijk de open dag uh, in, in, uh, bij de Zandvoortse Bomschout, de bouwclub Onze Benedenburen. Dat is nog tot vijf uur. Bent u daar van harte welkom om daar te gaan kijken naar die prachtige miniaturen. En ook met de makers in gesprek te gaan. En ik heb begrepen dat Roy gaat straks ook even naar beneden om wat interviews af te nemen. Uh, dus ik zou zeggen, genoeg te doen het tweede uur. Maar we gaan nog eens even terug naar uh, afgelopen vorige week zaterdag. Uh, nee, we, we gaan eerst even één plaat doen. En dan oh, komen we bij, volgende, ja, ja, ja. we bij vorige week zaterdag. Ja, wil ik trouwens uh, de webcam zien he, van het circuit? Ik zei al, dan moet je even gaan naar de webcam van CFM. Allemaal gedoe, gedoe, gedoe. Nee, gewoon even de ZFM app downloaden. En dan uh, zie je ook de online uh, webcam van het circuit daarop. He, in het menu van de app. Dan kan je gewoon een uh, live kijkje nemen op het circuit hier in Zandvoort. En hier is Yes. klassieke weer eens terug te horen. De The Jazz and the Plastic Population en die Only Way is Up. Ja, als je toch bij de Bombschuit Bouwclub bent, gewoon even de trap op en even een kijkje nemen bij CFM. Die Only Way is Up, zullen we maar zeggen. Ja, Roy, die was afgelopen zaterdag bij het muziekfestival op het plein, zullen we het maar, we het maar noemen, Roy. Ja, zeker. Muziekfeest op het plein, op het ja. Raadhuisplein. En uh, ja, je hoorde net al het interview wat je gedaan had met uh, onder meer Danny Vroger... maar ook de Zandvoorter Mike Dane heb je daar gesproken. Ik sta hier nu in de studio van Radio NL naast onze enige echte Zandvoortse Mike Daanen. Mike, uh, ja, vertel me, hoe was de beleving hier op het Ratersplein? Nou ja, het is uh, natuurlijk uh, zo gaaf dat ik... Uh, ik kijk hier natuurlijk al niet al een week naar uit of langer naar uit... En ik heb vanmiddag eerst een optreden gehad en dan heb ik mijn eigen zo geprobeerd te sparen. Ik denk ik moet vanavond zo, zo vet iets neer gaan zetten. En dat ik, uh, ja, ik kom hier aan en dan denk ik iedereen die om mijn nek vliegt, Maaike, en top, we zijn er speciaal voor jou. En ja, zo dankbaar, zo, het uh, gaf me zoveel positieve energie. Dat is zoiets van, uh, we gaan knallen op dat podium, we gaan gewoon helemaal los. We gaan, uh... Maar ja, kijk, als je naar buiten kijkt, ze hebben eigenlijk officieel het helft van de plein afgesloten... En het is nu drukker dan de intocht van Sinterklaas. Ja, hoe mooi is het als je zo'n mooi evenement neerzet als Radio NL vandaag doet. Als je om je heen kijkt, dat je denkt van Zandvoort, potverdikken, maar waar zijn we mee bezig? Dit, dit, dit werkt, dit is zo mooi. Dit, is, dit moeten we gewoon echt veel vaker gaan doen. Dit, zo komt Zandvoort weer tot leven. En ik wou, je hebt het over Haarlem natuurlijk, maar ik woon natuurlijk al... Uh, oh, nee, het niet, bij Radio NL hadden ze het over Haarlem, sorry. Ik ben natuurlijk zelf zandvoort en ik denk van, kijk Zandvoort, dit is hoe het moet, dit is hoe het hoort. Dit is, dit is wat Zandvoort hoort te zijn, wat altijd Zandvoort was. Dus laten we dit met z'n allen gewoon zo doorzetten. Je ziet dat het werkt. Alle fantastische collega's die hier staan, Radio NL, Teken, Hessel, alles die hier, ik ben uh, overrold gewoon vandaag. Dat wilde ik net zeggen. Hoe reageert het publiek op je optreden? Nou, volgens mij gingen ze wel lekker. Ik, uh, ik heb leuke, ik gehoord dat er leuke filmpjes gemaakt zijn. En zoals je van mij weet natuurlijk... Uh, ik zal altijd alles geven wat in me zit op dat moment. En uh, ja, ik heb hier natuurlijk heus wel naartoe gewerkt. Dat ik zoiets had. jullie wel uh, een goede performance neerzetten. En ik denk dat het echt uh, goed gelukt is. Ik, uh, ik heb een positief gevoel bij. En je, uh, nee, je kijkt naar mijn gezicht. Ja, het is helaas niet live uh, met de camera. Maar dan had het uh, publiek het ook gezien. Tot slot... Um... Je toekomst. Je hebt je CD-presentatie gegeven van je laatste single. Toen riep je nou, er komt een album aan. Heb je daar al een beetje zicht op? Nou, we zijn natuurlijk druk aan de gang. Ook met Mario natuurlijk. Dat is degene waar we het volop mee door willen zetten. Omdat gewoon elke single die we tot nu toe gedaan hebben gewoon altijd goed ontvangen werd bij het publiek. Uh, ik zou zeggen, ik, uh, we hebben er vier klaar liggen. We, we, we zijn nog bezig met vier albumstukken waar, die we nog moeten doen. En ik weet zeker dat die er gaan komen. Ik zal misschien één of twee koffers wel gaan doen. Want ik, uh, ik, ik wilde er nooit aan geloven. Maar ik denk toch, toch dat we dat gewoon moeten doen. En ja, ik heb er gewoon onwijs veel zin in. Ik, uh, het geeft me zoveel energie dit. Ik ben zo dankbaar iedereen. Gewoon zo vet. Ik, uh... Goh, ik, niet meer voor, eigenlijk. ik wil je bedanken hiervoor voor je tijd Mike, want we kunnen uren doorlullen, uh, kletsen, sorry luisteraars, maar uh, kom binnenkort gezomen weer even gezellig langs uh, in de studio en uh, ik wil je bedanken voor je tijd. Helemaal geen dank, je weet het, uh, je hoeft maar te bellen en... Uh, Komt, no dan maar, goed. Komt dan maar goed, dankjewel Mike dane Oké, okay, dat was uh, Mike was, Het uh, was echt een leuk feest hè daar Roy? Ja, was geweldig. Jo, ja. Voor een herhaling uh, vatbaar. Ik uh, denk dat we het zeker uh, met Zandvoort weer volgend jaar moeten doen. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor uh, de interviews. Graag gedaan. Is er ga geen naar de Bombscheid Bouwclub. Ja, zeker Pongie. weten. Oké, daar is ook vast en zeker een, uh, een feestje. Hè? Met een zomersonnetje erbij. Wat wil je dan? Ja, Hier is hier dan, ons eigen Zandvoort, Zandmaak, en, en de zomerson. De zon is daar te stralen. Het strand weer afgeladen. De lucht, die is zo hemelsblauw.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 Tot in de latere uren, hooi alle alles van af zonder een pardon. Al die zwoele nachten, ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier. Eu, où les gens m'attendaient, Je ne suis pas venu Si je les emmêle Si je dérange C'est que je suis un pêle-mêle, Un mélange Je suis trop compliqué Je ne choisirai jamais Que les deux côtés Ne me demandez pas Où je veux aller Même les singes Les sages et tous ces sages Ont fait des cages où tous nous ranger hey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 Hey Afgelopen zaterdag terug hij nog live op op het raadhuisplein we hebben we het over onze eigen Zandvoortse Mike en uh, de, de zomersingel van hem je voor deze plaats van Metroid James Dat is uh, La Memme en die zomersingel van uh, Maitane, die heet De Zomerson. Ja, op jan hoe is het mee? Goed. Mooi. Uh, en uh, wellicht ook met een uh, drietal strandtenten, strandpavillons. Je plopper zit een beetje... Uh, zit mijn plopper niet goed? Nee, nou wel. Uh, goed. Uh, verkiezing Beste Strandpavillons 2018 is uh, van start... Ieder jaar wordt een verkiezing gehouden van de beste strandpaviljoens van Nederland. De afgelopen weken kon iedereen stemmen op zijn favoriete paviljoen. En uh, nu heeft de organisatie bekendgemaakt welke 25 strandpaviljoens naar de eindronde gaan. In de lijst staan ook drie Zandvoortse strandpaviljoens. Allereerst Tuin Akersloot, en dan hebben we ook nog Thalassa en Bernie's Beach. Uh, dus u kunt nu tot het einde van deze maand worden alle uh, uh, 25 genomineerde zaken bezocht door de Mystery Guest... Samen met het publiek stemmen wordt de einduitslag bepaald. Stemmen kan via de link verkiezing Beste Strandpaviljoens 2018... Behalve het beste strandpaviljoen van het jaar en het schoonste strand... kiest de jury ook de beste nieuwkomer, het beste zoetwaterpaviljoen... het duurzaamste paviljoen en de beste paviljoens per provincie. En de uitslag wordt op 5 juli bekendgemaakt. Dus ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. En is dat uh, dezelfde verkiezing waar andere uh, jaren jaar Beach Club ja. 10 en uh, AC ook uh, ja. aan meededen? Ja. En die zijn uh, dit jaar dus uh, helaas niet bij de beste 25. 25. 25. In ieder geval uh, laat, uh, laat je stem niet verloren gaan. En uh, stem even op een van de drie paviljoens hier in Zandvoort. Drie geweldige paviljoens die het weer verdiend hebben om de in deze top 25 te zitten. Ja, zodanig krijg je de beginnen maar eerst twee platen waaronder deze van Toto. Wel weer vrolijk van, hè? De muziek van Toto op de Zandvoorts radio En Stop Loving You. Ja, jij hebt goed nieuws over het tennis... want het gaat goed met TC Zandvoort. Ja, goed nieuws uit Den Haag... op de banen van Leonias... waar de play-offs worden verspeeld... en de halve finales vandaag worden verspeeld. Allereerst hebben we dan... natuurlijk Alta tegen Naaldwijk. Tussenstand vooralsnog 0 tegen 2. Dus Naaldwijk twee wedstrijden gewonnen... En uh, de eerste heren herensingel uh, is uh, momenteel uh, ook net geëindigd. En dan heb ik het over die van Jannik uh, Mertens tegen Niels Lootsma. De eerste set, zoals gezegd, ging verloren voor Jannik met 3 tegen 6. Maar hij kwam sterk terug met 6-3, 6-4. Tussenstand derhalve. Halve finale. zandvoort Leeuwenberg 3 tegen 1. Dat zijn goede berichten, dankjewel Albert-Jan. De beste strandverkiezing, Ja, daar heb je ook Talassa bij, je hebt Tijn Aakensloot en Burnies. Oh, wacht even, er komt nu weer een binnen. Oh. Uh, uh, Scott Griekspoor tegen Jeroen van Neste. Zoals ik al zei, uh, Scott Griekspoor had de eerste set verloren met 4-6. En we verlieten hem in de tweede set bij een uh, 3-2 uh, tussenstand. Maar wacht even, 3-1 tussenstand. Uh, Scott heeft uh, ze meerdere moeten erkennen in Jeroen van Nesten. De Scotts Griekspoor 4-6, 1-6. Derhalve tussenstand, Zandvoort 3, Leeuwenberg 1. De uh, Zandvoort heeft nog één punt nodig om door te gaan naar de finale van morgen. Maar het is een beetje vermoeiend, want de heer Dubbel... Uh, dat is wederom Griekspoor-Mertens voor Zandvoort. Die hebben dus nu twee, allebei al een partij uh, achter de kiezer. Die moeten tegen Jasper, Smit en Lotsma... En die zijn beide nog vers van Leeuwenberg. Dus dat wordt uh, nog even hard aanpoten voor de heren. Maar ja, dan hebben we ook nog de dames dubbel van Le Moine en Chantal Kamlova. Tegen Karregat Melgers voor de boeg. We houden nu op de hoogte. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Uh, spannend dus uh, daar in uh, Den Haag uh, bij het uh, tennissen. En dan gaan we nog even naar de webcams waar ik het net over had. Althans, ik had het over Talassa, Tijn aangesloten en... Uh, Bernie's voor de beste strandpaviljoenverkiezing die nu gaande is. Ja. En Talassa, ja, die zijn wel even goed bezig. Want misschien verdienen ze wel een klein prijsje met de nieuwe webcam die ze hebben: een livecam op het dak van Talassa. Daar kan je op het hele strand uitkijken. Ziet er geweldig uit. En mocht je de webcam willen zien. Dat kan via de ZFM app. En mocht je de app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek gewoon even op ZFM Sanford en download hem... en je blijft ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Drop top Porsche, rolly on my wrist, diamonds up and down my chain, uh -huh. Cardi B, straight it can't tell me nothing, bossed up and I change the game, you see me? it's my big bronze boogie, got all them girls shook, my big fat ass got all them boys cooked huh. we're from dollar bills, now be poppin' rubber bands, Bruno know what me while I do my money dance, like. There's a reason why they watch all night long. All night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. forever. So tonight. voor elkaar om een eer te scoren. En ook met de nieuwe single Finesse is het weer helemaal gelukt en ook terug te vinden in de Euro breakdown lijst die je vanavond weer hoort. Tussen 7 en 9, gepresenteerd door Mike Bule. Inderdaad, Finesse tezamen met Cardi B, een uh, grote hit op dit moment, ik terecht, want het is een lekker plaatje. Het is even een half uur, tijd voor de evenementenagenda. Zoals al eerder in dit programma uh, gemeld is, uh, houden onze benedenburen een open dag. En dan hebben we het over de Zandvoortse Bomschoten Bouwclub en het bestuur nodigt u dan ook uit om vanmiddag gezellig te komen op deze open dag... en te kijken naar deze bijzondere, mooie en fraaie miniaturen... uit het eh, heden en verleden van Zandvoort. En de open dag is nog tot vijf uur te bezoeken. En het eh, adres is Tolweg 10A, al hier te Zandvoort. Open dag Zandvoortse Bonschoutenbouwclub nog tot vijf uur. En u bent van harte welkom om met makers en bestuur in gesprek te gaan over deze prachtige hobby van deze heren en dames. Goed, zoals ook al eerder gemeld... vandaag en morgen de Porsche Racing Days... op het circuitpark het Circuit Zandvoort. En wel vandaag en morgen de Porsche Racing Days... staan bol van actie. Naast spectaculaire races zijn er ook indrukwekkende demonstraties... met bijzondere Porsches. Tijdens speciale tracktime-sessies... krijgen Porsche-rijders de kans om met hun eigen auto... ervaring op te doen. De locatie uiteraard, burgemeester van Alverstraat nummertje 108, toegang, gratis. Meer informatie over uh, dit evenement en over het tijdschema kunt u uiteraard uh, terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. Dan gaan we vanaf drie uur, bent u ook van harte welkom, en dat is al, het is al een half uurtje geweest, uh, want er is namelijk feest bij App en Vloed. Vandaag vier zijn er namelijk een vijfjarig bestaan, en dit zal een feestelijke dag worden. En vanaf drie uur is het een en al actie. In de middag zal DJ Hitro op het terras draaien. En om zeven uur neemt de Swazi Soul Soup Band het over. En waar heb ik het dan over? Welke locatie? Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot en met 4. En het feest gaat nog tot half 12 vanavond door. Een feest bij Eppenvloed, het restaurantgedeelte van Amsterdam Beach Hotel. En ook van harte gefeliciteerd met jullie vijfjarig bestaan. U kunt ook naar het strand, want dan is het tijd voor de Let's Party Disco Dance Classic Strandfeest. Het is een terugkerend evenement. Maar vanavond vanaf half acht tot vijf voor twaalf bij, in de haven van Zandvoort. Deze zomer organiseert Let's Party vier bruisende strandfeesten voor 30 plussers bij de haven van Zandvoort. Strandafgang nummertje 9 in Zandvoort. De eerste datum is natuurlijk vandaag 9 juni. Dan op 14 juli, 4 augustus en 1 september. Kom heerlijk dansen, ontmoeten en geniet in dit prachtige strandpaviljoen. Groot terras met uitzicht op zee en binnen een heerlijke dansvloer. De DJ's draaien een zomersmix van disco en dance classics. Het feest, zoals gezegd, begint om half acht en duurt tot tien voor 12. En uh, vandaag draait Joost DJ Joost. Tickets aan uh, 11 euro zijn te koop. Via de website www.letsparty.nl en aan de deur 14 euro. Nogmaals locatie, de haven van Zandvoort vanavond vanaf half acht. Gaan we naar morgen. Dan maakt u kans op een meet and greet met Mart Visser. Want die is op het raadhuis aanwezig tijdens de ja, ik moet zeggen, expositie van zijn kledinglijn... En hij is aanwezig van 10 tot 5 uur Een meet and greet met Mart Visser morgen in het Raadhuis. Maar morgen is natuurlijk ook de zomermarkt waar je met het nieuwe college kennis kan gaan maken. Want die hebben ook een stand voor het Raadhuis. En u kunt daar met uw ideeën en suggesties met hun praten. En natuurlijk met hun van gedachten wisselen over de indeling van het nieuwe college. Uh, de zomermarkt, ja, morgen weer. Meer dan 300 kramen en een, een scala van straattheater moeten we het succes van voorgaande jaren evenaren. Het is weer uh, een feest, dus morgen tijdens de zomermarkt. Het wordt weer druk, gezellig in het centrum van Zandvoort. Dan uh, gaan we naar de 13e. Dan is het tijd voor de buitenspeeldag. En dan hebben we het over het parkeerterrein bij Pluspunt Noord van 1 tot 4 uur. Buitenspeeldag op de 13e. Op parkeerterrein bij Pluspunt Noord van 1 tot 4 uur. En het volgende weekend is een groot fietsevenement op het Circuit Zandvoort. En dan hebben we het over Cycling Zandvoort. Op 16 en 17 juni staat het Cycling Zandvoort weer op het programma van Circuit Zandvoort. Ook in 2018 zal het evenement weer bestaan uit een 24-uurs race, een 6-uurs race en de expo van de elektrische fietsen. Een bijzonder fietsevenement voor zowel recreatieve wielrenners, maar ook voor families mountainbikers en andere fietsliefhebbers is er veel te zien en te beleven. Dat allemaal op 16 en 17 juni op het circuit Zandvoort. Meer informatie kunt u over dit evenement kunt u terugvinden op de website www.cyclingzandvoort.nl www.cyclingzandvoort.nl Dan even kijken, dan hebben we nog de, dat was de 16 7 17 triathlon. De 19e hebben we ook nog de opening van de weekmarkt in Nieuw-Noord. Winkelcentrum Nieuw-Noord om 11 uur. En u bent natuurlijk ook naast, na, na de meet and greet van Mart Visser... Van, nog van harte welkom tot 1 juli in het raadhuis, dan wel in het museum... Museum om het werk van deze couturier te bezichtigen. En vanmorgen hadden we een nieuwtje. Het wordt 1 augustus. Oké, okay, dan... Dus tot 1 augustus. Uh, iedereen van harte welkom voor uh, de expositie van Markt Visser. Dat was weer de evenementagenda. Weer uh, voldoende te doen. En vandaag kun je nog tot aan uh, 5 uur naar de Bomschuitbouwclub. Onze benedenburen. Gaan wij ze dadelijk ook doen? Naar uh, Roy van Buringen. Zo rond uh, en nabij kwart voor vier gaan we contact opnemen met Roy. En eens even kijken wat er allemaal gaande is tijdens deze open dag. I need your company tonight Ja, voor de huidige iets verwijs ik je graag naar die Euro Breakdown die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9. En ook deze plaats staat daarin genoteerd, Jordan Wankis, de nieuw zin van Calvin Harris en Dua Lipa. Ja, we gaan eens even naar de benedenburen, want daar is het een feestje vandaag, een open dag bij de Bombschuit Bouwclub. En daar aanwezig is Roy van Buringen. Goedemiddag Roy, welkom. Goedemiddag Rob en Albert-Jan. Bedankt in ieder geval namens de Bomschuiterclub voor jullie tijd. Um, ja, we staan hier bij de Bomschuiterclub, de benedenburen van CFM. En ik vind het toch altijd wel weer een, uh, een waanzinnig ding... hoe ze dit allemaal mooi voor elkaar krijgen, deze mooie bomschuiten van hout. Ik sta naast Rob Borsing en ik ga het gewoon naar Rob vragen. Rob, hoe lang ben je nou bezig met zo'n mooie bomschuit? Ja, dat ligt natuurlijk aan... Hoe lang je achter elkaar doorwerkt op een avond. Hè? Ik werk meestal lang door. En de anderen zitten vaak een borreltje te drinken. Maar je bent ongeveer een halfjaartje bezig. Half jaar tot drie kwart jaar. En dan. Uh, moet die af zijn. Als je, hè? Maar dan moet je wel ervaring hebben. Hè? Wij werken dus niet met tekeningen. En vroeger had je wel tekeningen, maar die gebruiken we niet. Ieder doet het op zijn eigen manier. En het was vroeger ook zo dat alle bomschuiten zijn anders. Dus niet één bomschuit hetzelfde, dat zijn algemeen bekend in Zandvoort. En vandaar doen wij exact hetzelfde. En wij bouwen die bomschuitjes gewoon zoals we het zelf willen hebben, in iedere maat. En dan de ene keer groot en de andere keer wat klein. Ik heb net een beetje rond uh, zitten lopen hier. Iedereen maakt zijn eigen manier een bomschuit. De ene in een lampje, de andere gewoon heel mooi. Maar er staan nu al, als ik hier zo om me heen kijk, ook meer dan een bomschuit. Um, hoe uh, is dat ontstaan? Is dat al lang bezig? Want jullie zijn ontstaan natuurlijk als een bomschuitenclub. Dus om een te maken. Kan je me daar wat over vertellen? Nou, we zijn begonnen 41 jaar geleden in het Zandkurs Museum. Daar hadden we bovenop zolder, daar zijn we begonnen met de Bomschuitclub. Omdat wij bomschuitjes wilden maken. Maar al gauw... Al gauw werd er op een gegeven moment iets anders gemaakt, hè? boulevard. Alle oude gebouwtjes van Zandvoort werden nagebouwd. Hè? De oude hebben we hier, de oude watertoren. En uh, nou, iedereen heeft zijn specialiteit. Eén maakt bomschuiten en de andere maakt niet gebouwtjes en riegelt in die kleine huisjes. En ja, zo hebben we toch een heel different soort uh, output hier uit deze club. is mooi, hè? Rondkwijt. Jullie kunnen nu eigenlijk een museum uh, beginnen. Hebben jullie dat al vaker gehoord? Ja, we hebben het zelfs nog overwogen. Een bomschuitmuseum. En als je nu op de website van www.bomschuitproduct.nl gaat kijken, dan zal je eronder zien staan: Zandvoorts Bomschuitmuseum. Online museum. En ik ben ook aangesloten bij de, een stichting die online musea registreert. We hebben daar zelfs een, een, een certificaat van. Hier hebben we dat certificaat. Keurmerk is van vorig jaar nog. Dat wij dus voldoen aan de eisen van een online museum. En het leuke van alles, is bij mij weten niet eens zo'n voorze club, die door de UNESCO benoemd is tot werelderfgoed. Dus onze club is benoemd door de UNESCO tot werelderfgoed. Nou, dat houdt wat in, dat we op het duizend jaar... kunnen ze nog alle informatie van de bondschrijfclub... bij de UNESCO terugvinden. En die wordt hier in Nederland... bij het Nationaal Museum of zo opgeslagen. Nou, heel mooi verhaal, Rob. Ik ga heel even verder lopen. Want jullie... Ja, je vertelt over duizend jaar, hè, Rob. En, Ach, en, dat ik wel... we nee, jullie niet, maar jullie opvolgers wel. En daar ga ik Hans even wat meer over vragen. Want daar had ik toevallig net een gesprekje over met Hans. Hans, mag ik je heel verstoren? Wij hadden het net eventjes over ja, de verjonging van de club. Kijk, uh, Rob zegt net duizend jaar, uh, ja, bestaan we nog steeds, want we horen onder het werelderfgoed. Het is er wel de bedoeling dat jullie dan ook nog bestaan. En hoe zit het met uh, jongeren onder deze club? Nou, wij kunnen, net als uh, elke vereniging natuurlijk, kunnen we heel moeilijk uh, jeugd krijgen natuurlijk. In ieder geval vrijwillig is de eerste plaats, maar ook een jeugd, die wil werken. Maar de jeugd werkt nu om alle jeugd die die is op Sanfoort maar een beetje, op een omgeving. Die werkt met zijn duimen. Allemaal met een laptopje of met een telefoon. Maar iets om gezamenlijk uh, te maken. Iets te bouwen. Om iets van te zeggen van, we bouwen een bootje. Dus dat is er niet bij. We hebben toen een keer een jongen gehad hier. Die, die kwam weer kijken. En die zegt van, oh, dat wil ik wel maken. Zo'n mooie, mooie bomschuit. En die kwam één avond kwam die kijken. En die dacht maar dat je op één avond een bomschuit kon maken. En die vertelde ik hem daar ik met een bomschuit wel twee jaar mee bezig ben. Nou, dan was hij zo gefrustreerd. Ja, die hebben nooit weer gezien, die jongen. Dus dat is eigenlijk het hele probleem. Stel, er luistert nu een jongere en die heeft wel het geduld om zo'n mooie bomschuit te maken. Waar kunnen ze zich aanmelden? Bij de, de bomschuitbouwclub. Dat is de, uh, aan de tolweg, het oude gasfabriek. En elke dinsdagavond vanaf 7 uur zijn wij aanwezig. En ook, hij kan ook door de wees komen eventueel, maar met afspraak. Maar normaal gesproken zijn wij elke dinsdagavond zijn wij hier aanwezig. Dus iedereen die zich... ...groepen voelt, of zegt van... ...God, ik wil dat ik uh, kom kijken, of... ...wat is het zelf te maken is van harte welkom natuurlijk. Dus zodoende is het... Uh, ...voor ons de Bomscheid Bouwclub... ...en we zitten dus springen op nieuwe leden. Dat is heel erg belangrijk, want jullie maken hier echt mooi... ...en jullie willen natuurlijk over duizend jaar... ...als wij allemaal er niet meer zijn... ...waaronder ik ook trouwens... Uh, ...willen jullie nog bestaan. en ja, Het bestaan is ook met giften natuurlijk... ...want dan sta je naast een mooie bus... ...daar heb ik zeker ook wat ingedaan hebt... Uh, kunnen mensen zich ook aanmelden als sponsor of steunen? Uiteraard. Wij kunnen altijd natuurlijk sponsors gebruiken natuurlijk. En donateurs. Iedereen is welkom. En elk gif is voor ons belangrijk. Want we hebben nog maar tien leden. En met een opbrengst van 100 euro per jaar per lid. En dat, is, dat, is, nou, dat is natuurlijk niet op te brengen bij alleen kwijt aan energiekosten. Dus vandaar dat we natuurlijk ook helemaal afhankelijk zijn van sponsoring en van donateurs. Dus bij deze ook. Graag aanmelden bij de bomscoutclub. <laughs> ja, en natuurlijk op alle wegen natuurlijk, uh, te vinden. Als je de bomscouterclubsand wordt googelt, komt het helemaal goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Uh, dit duurt tot vijf uur. En uh, bent u geïnteresseerd, loop gewoon even gezellig binnen. Want het is zeker de moeite waard. Oké, okay, dankjewel uh, Roy voor je, voor ja, je bijdrage. Doe ze de groeten daar, de benedenburen van uh, CFM. Buren, de groeten van boven. Ja. <tiepje> ja, Oké, okay, we zitten de muziek waar hij vakt. horen ze dat uh, daar ook. Lekker die bas erin. Oké, okay, we gooien de bas erin. Dankjewel Roy. La Oi. Oh. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Giorni Italia, gli spaghetti al dente. E ho partigiano come presidente.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 Piano vero Come cade a che non si aspetta con la crema da barba la menta con un vestito gelato sul blu eravamo viola la domenica in tv, tributo per l'Italia col caffè ristretto le carte nuove il primo cassette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 Wat zei je nou op het Pizza? Pizza? Ja, ja dat is echt de pizza muziek, weet ja, hij is uh, Wie is uh, hij? Nou, Joop van Es. Want uh, Joopje was even bij de benedenburen aan het uh, kijken. Waarschijnlijk bij de open dag. Inderdaad, Rob. Ja. Uh, heel, heel interessant. Heel leuk. Absoluut. En druk. Dat viel mij ontzettend mee. Nee, hey, dat is goed om te horen. Ja, absoluut. Dus. Nou, eh, maar, maar ja, dan ja, kwam je binnen en dan zeg je van ja, we hebben nieuws over tennis. Wij hebben het ook al de hele tijd over tennis. Uiteraard. Ja. En uh, laat jouw licht eens even uh, uh, schijnen op deze halve finale... Tussen, uh, tussen Zandvoort en Leeuwenberg. Vorige week verloren we Zandvoort nog van, uh, van uh, ja. Leeuwenberg met 2 tegen 4. thuiswedstrijd, inderdaad. En uh, nu uh, is de tussenstand, uh, zoals ik al gemeld had... aan de toeschouwers en luisteraars, 3 uh, tegen 1. Uh, verbaas je de stand? Ja, eigenlijk wel. Uh, ik had namelijk uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jannik Bertens, die heeft uh, vorige week... Uh, in de derde set echt op z'n donder gehad... Van, uh, van Niels Lootsma. En, en daar wint hij nu, die derde set, met 6-4. Ja, want de eerste set ging naar uh, Jeroen. Ja. Dus uh, dan... dan, dan in de tweede keer. Ja, en het was in Zandvoort precies hetzelfde op de glee. Uh, maar die derde set... hij was ja, ook een beetje uit zijn spel gebracht. Uh, het was een blessurebehandeling voor Lootsma. Uh, iedereen dacht dat het afgelopen was. Uh, dat Lootsma zich terug zou trekken. Dat was niet het geval. Hij bleef doorspelen en hij won die derde set... Echt uh, op, met, met gemak, laat ik het zo zeggen. En nu wint uh, Mertens de derde set. En dat is heel erg belangrijk geweest. De dames hebben het erg goed gedaan, moet ik ja. zeggen. Absoluut. Uh, uh, Dominique Carregat is niet de eerste de beste. En uh, wat het kort Griekspoor heeft gedaan. Dat uh, ja, Jeroen van Neste, een Belg. Die, uh, ik heb hem misschien spelen. Een verschrikkelijke hardhitter. Het is ongelooflijk hoe hard die man kan slaan. En elke keer komt die bal terug. Daar voel je als tennisser bijna gek van, denk ik. Want Scott Griekspoor is ook niet bepaald... een jongetje die zachtjes die bal terug uh, speelt, hoor. Echt niet. Nee, maar de, de, de spanning uh, neemt dus langs man toe. Bedoel, ja. De tussenstand is dan wel eens waar drie tegen één. Ja. En dan kijk ik naar de heren dubbel. Uh, die uh, Dus drie singles uh, gewonnen. Twee, twee dames, één heren single gewonnen, één verloren. Ja. Dan gaan we dus door naar de heren dubbel. Uh, dan moet Griekspoor weer aan de bak... Ja. Maar Mertens ook. En die heeft al drie sets achter de rug. Ja, en die spelen dan tegen een vers koppel. Jasper Smit en Lotsma. Ja, dat moet Lotsma zijn hoor. Lotsma, goed. Oh, die moeten we dan ook voor de tweede keer. Want die heeft ook een drie set achter de rug. Maar goed, twee... Jasper Smit is trouwens een Nederlandse dubbelspeler... die in de top 60 van de wereld staat als dubbelspeler. Ik meen 57, maar dat weet ik niet precies. zeker. En dat is dus een heel sterke dubbelspeler... En dat is een apart spelletje. Dat weet je, dat weet je zelf ook, denk je, ja, ja, ja, ik. Ja, ik weet er alles van. <laughs> en dat is, en, ja, je moet het kunnen. Je ja, moet, het zeker. Je moet het kunnen. En hij kan dat, Jasper Smit. Want die, die, uh, ja, ik zeg het, als je uh, in de, binnen de top 60 van de wereld staat... dan ben je echt gewoon een tennisser, denk erom. Maar ik verwacht het meeste van uh, Le Moyne met Chantal Skamlova. Een uh, Slovaakse. Uh, ze heeft niet gespeeld in de singles. Ze is dus helemaal vers. Ja en uh, ik, ik heb er een paar keer zien spelen ze heeft, over het algemeen heeft ze de wedstrijden gewonnen uh, in het dubbel had ik liever Danielle Harmse gezien dat ja. is een, een, een, een, een erkend dubbelspeelster in Nederland uh, ik meen dat ze nummer 6 van Nederland staat dat, en, zou, een, dat zou een logische keuze zijn ja nou. eigenlijk wel uh, ik, weet, ik, ik ken de beweegheden van de coaching niet nee. uh, die, die zal ik vanavond wel horen maar ja. <laughs> die ik zal ik ik, volgende ik, week ik, in de zijn krant wel lezen ja, ik, ik kan nu niet bellen nee. <laughs> dat is het probleem ja, en Carden gaat Melchus afwachten wat daar vandaan komt. Maar ik verwacht van de dames het meeste. We moeten van die twee dubbels eentje winnen om door ja. te kunnen gaan naar de finale. Mocht het uh, om en om zijn, dus iedereen nog één partij pakken. Dan, uh, worden de, dan is het 3-3 en dan worden de games geteld. En is is Sanford op dit moment behoorlijk voor. Want als je met uh, 6-2, 6-1 uh, wint en 6-4, 6-2 als dames zijnde. Dan pak je een hoop games okay. ten opzichte van je tegenstander. Maar goed, het is nog niet gespeeld. Nee, het is nog zeker niet gespeeld. Alle twee de partijen kunnen dus verloren gaan, natuurlijk. Ja. En dan zit antwoord niet in de finale. Maar, ik denk erom. Ja. Ik, ik denk dat het goed gaat. Nee, al... Niet in de finale? Nee, want dan gaan in die game stellen. Dan ja, gaan die game stellen. En ja. dan, dan, dan, zoals jij zei, dan staan ze daar op dit ja. moment goed voor. Ja. Dus dat zou dan morgen, zoals ik er nu tegenaan kijk, een finale kunnen worden tussen. En dan hebben ze Alta, nee, dat is Naaldwijk in plaats van Alta. Ja, op dit moment dat, wel. Zoals het er nu uitziet, ja, Alta, die staat uh, achter met 3-1. En ja. dat, dat verbaast mij, want Alta is sowieso de verrassing van dit jaar. Die is als nummer 1 geëindigd in de uh, reguliere competitie. En uh, heeft, ik heb ze in Zandvoort zien spelen. Waanzinnig. Echt okay. waar. Maar het, het meeste, mag nog heel even snel. Uh, opvallende is uh, de, de partij tussen Antolf van de Duim en Boy Westerhof. Twee heren. Eentje van Alten, en de van Aandwijk. En die zijn, dat is vanochtend bekendgemaakt, eh, verdachten in een zaak in België met matchfixing. Ook dat wordt vervolgd. Ongetwijfeld. <gacht> Goed. Uh, na, de, na de klok van 4 uur zijn we weer bij je terug met veel meer tennis en Formule 1.